Staatssecretaris Knops wil kijken of er bij ernstige bestuurlijke conflicten... toch een mogelijkheid is voor tussentijdse verkiezingen... maar hij wil geen concrete toezeggingen doen. Vliegtuigfabrikant Boeing kampt opnieuw met technische problemen... aan een populair type verkeersvliegtuig. Bij de 737NG zijn scheurtjes gevonden... in de verbinding tussen de romp en de vleugels. Daarom blijven 50 toestellen aan de grond, meldt het Franse persbureau AFP... Volgens Boeing en de Amerikaanse toezichthouder is er geen direct gevaar voor passagiers... maar is er wel verder onderzoek nodig. Vijftien mensen die twee jaar geleden anti-Zwarte Piet demonstranten tegenhielden op de snelweg A7... zijn in hoger beroep veroordeeld tot 90 uur taakstraf. De straf voor de zogenoemde blokkeervriezen is lager dan de rechtbank eerder had opgelegd. De rechter zei, bij de, zei dat de verdachten voor eigen rechter hebben gespeeld... door anderen te belemmeren bij de uitoefening van een grondrecht. Het weer zonnig en droog en het wordt een graad of 9. Morgen bewolkt en vanuit het zuidwesten valt in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt dan 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Zandvoort Lunch. Met mijn collega Sidekick Jelmer Koper. Ja. Ja, Jelmer, we zijn er nog steeds. En uh, nog de telefoons steeds. gingen weer. Dus we deze hebben deze wel deze. iemand geselecteerd op 0235730393. Ehm um, Wat kunnen Ja, waar, waar, waar, wat kunnen we. Mensen, we geven kaarten weg de komende weken bij Zandvoort Lunch. Ja, inderdaad. Dan ga ik nu even uh, mijn verhaaltje ja, doen waarvoor dat eigenlijk is. Ja, vertel! Uh, ja, want namelijk op de historische locatie buitenplaats Bekenstein, uh, te Velse Zuid, wordt van 28 november tot en met 1 december de Kerst en Lifestyle Fair van Noord-Holland gehouden. Ja. Over een maand opent de Castle Christmas Fair 2019 haar deuren. En uh, ZFM Zandvoort geeft dus de komende, komende weken kaarten weg voor dit evenement. En uh, u moet de uh, 106.9 fm dus goed in de gaten houden, want u maakt zomaar kans op een kaartje als u belt. Als u belt. En waar kunnen mensen naar nou op bellen? Dat kunnen ze toch vast even opschrijven. Uh, op 023 uh, 573. Dan moet je me even helpen. Ik, uh... 023 573 0393. Ja, helemaal goed. Ja, Ik zit al tien jaar bij de radio, wel langer trouwens, dus daarom weet ik het hoor. Ja, ja, ja. Dus uh, daar, ik ga je niet voor de, nee. voor de leeuwen gooien. Hey, um, ja, maar we hebben ondertussen, even iets rustiger dan net, een beller. En wie hebben we aan de telefoon? Hallo, hallo. Hallo, ik ben met uh, Paddy Dag Paddy, hartelijk welkom in de show. Hallo. En dag. hoe is uw dag? Mijn dag is goed. Ja? Lekker zonnetje. Dat ik natuurlijk uh, jullie aan de lijn heb. Ja, jij hebt ons aan de telefoon en dat betekent dus dat jij de winnaar bent van die kaarten voor die kerstfair. Yeah. Gefeliciteerd. En uh, ja, wie gaat u meenemen? Want het zijn twee kaartjes. Uh, ja, ik heb een zoon en een dochter. Dus dat, dat wordt nog tossen. Even, uh, maar dat, dat, dat komt vast wel goed. De, nou, daar gaan we dan van uit. In ieder geval uh, gefeliciteerd met die kaarten en wij zorgen dat die uh, peu terechtkomen. Oké. Okay. Veel nou, plezier hartstikke ermee. Hartstikke bedankt en veel succes verder. Dank u wel. Hoi hoi. Tot goed. Doei doei. En wij gaan zorgen dat die kaarten bij Paddy terechtkomen. In ieder geval, dit is ZFM Zandvoort. En u hoort het al, dat is de volgende beller. Maar ja, die is te laat, helaas. Dit, uh, we gaan lekker muziek draaien hier uh, op uh, de radio. En uh, blijf lekker luisteren. En komende dagen gaan we nog veel meer kaarten weggeven. Want uh, zaterdag natuurlijk bij Z Zandvoort op zaterdag. Zaterdag uh, natuurlijk. Van 2 tot 5. Dan is Rob en Albert-Jan weer lekker terug hier op het honk. En dan geven we natuurlijk ook nog kaarten weg. Natuurlijk weer vanaf maandag bij Zandvoort Lunch. En alle andere programma's. Wie weet doen die er ook aan mee. Blijf lekker luisteren. Dit is ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En wij gaan lekker muziek draaien. En hey, wilt u een plaat aanvragen? Dan mag u wel gewoon bellen hoor. 023-573-0393. Ik heb zin in een zomersdeuntje. Jij ook Jelmer? Ja, nu de zon gaat schijnen mag het wel weer. Oké. Okay. Rio. Meeuwt hier op de Zandvoortse Eter. Klanken hier op de Zandvoortse Eter. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Mehoed. Wat hebben wij er zin in vandaag, hè, Jomer? Jazeker, vol ja. energie. Ja. Hé, hey, oké. Okay. Ik heb een extra prijs die ik weggegeven. Iedereen is Al zo weer. lekker aan het bellen vandaag. Gaan we alweer de lijnen rood. Dat lijkt uit. wel. Ja. Kijken wie er nu gaat bellen. Ik heb een heerlijke fles rode wijn... Uh, in, de in de aanbieding om weg te geven. Gesponsord uh, in ieder geval over van iets. En uh, ja. ik dacht, <laughs> het is toch, het, is, het is feest hier vandaag op de radio. De laatste keer dat we... Gewoon een, gewoon een troostprijs Een eigenlijk. troostprijs. En de laatste keer dat we iets mogen gebruiken. Hier op de radio. Dus, um, dus ik heb er gewoon uh, vreselijk veel zin in. En laten we gewoon een prijsje weggeven nog. Uh, daarvoor moet u even bellen. 023 573 0393 Nogmaals 023 573 0393. En dan moet u eigenlijk antwoord geven op de volgende vraag: Ja, de volgende. Waarom, uh, zit de de ja. waarom zit de vogel op de Van de Valk hotels? Waarom zit de vogel op de Van de Valk hotels? Daar uh, ben, ik, uh, ben ik heel erg benieuwd naar. Dus uh, ja, bel gewoon 023 573 0393. Als u het weet, kijken of mensen daar ook. Uh, heel graag prijs mee winnen. Maar we hebben echt een heel lekker duur flesje wijn te winnen. Uh, flesje wijn. Dus uh, lekker luisteren. Hey, wij hebben nog een uh, leuk verhaaltje. Ja, want het is vandaag natuurlijk Halloween. Ja, vertel. Uh, ja, even terug naar 1874. We, vanwege Halloween een wat luguber verhaal... dat misschien niet geschikt is voor kleine kinderen. Tijdens de Zandvoortse reddingsactie in 1874 op Volle Zee werd een van de redders door een losschietende ketting vol op het oor geraakt... met het gevolg dat het oor van het hoofd scheurde. Dit had hij niet door, maar een andere redder kon het oor nog net pakken... voordat het in de zee verdween. Pas later, toen hij weer thuis was, is er een dokter gekomen... die het hoofd heeft verbonden. Het oor heeft nog jaren op de kamer van de burgemeester... in een glazen pot met sterk water gestaan. <klaar> Zijn opvolger vond het niet zo'n geweldig reliquie en heeft het weggedaan. Als bijnaam verwierf uh, de redder het voor de hand liggende één oortje. In Zandvoort is hij geëerd met de Willem Draaijerstraat. Nou. Dus woont u op, op de, de Willem Draaijerstraat nou, uh, vanavond? Lekker, lekker spooky. Dan wens ik u weer veel plezier vanavond. Ja, als u daar woont? Nee, okay. ja. Wilt u nog een prijs winnen? Bel 023 We geven nog één flesje wijn weg En uh, dan moet u toch wel even antwoord geven op de volgende vraag Waarom staat, de, ja, waar staat die vogel op uh, ja, Van der Valk Hotel? En het is heel makkelijk hoor Dus denk maar goed na Ja, even nadenken Heel goed te... nadenken Waarom zit die vogel nou op het hotel? Ja, ik weet het niet ja, als ik de naam van die vogel... hoe dat beestje echt heet... Ja, ja. nou ja. Oh, ik geef ja. een tip. Ho, ho, ho. ho. ho, ho. de belt nog niet man. Het is nog geen kerk. Kijk, als je echt iets weg, weggeeft... zonder dat ze hier iets moet doen, alleen een nummer tikken, dan willen ze winnen. Kijk, maar, uh, ik vind het nu te gevaarlijk... om een heel verhaal weer te, erbij te pakken. Ja? Want misschien worden we dan onderbroken door... Uh, ja, dat gaan we heen. ook niet doen. Dat gaan we niet doen, denk ik. Nee, morgen is weer een dag. Misschien een beetje Laat, soms sluit ik me Van de wereld af Goed, lief Zou ik dan Helemaal alleen met Jou verdwalen, dan niet Van Big Brother was dit. Morgen weer een dag van Quincy. Twintig jaar geleden Big Brother, dat is wel lang geleden. Morgen. Bel 02357393. Nee, ik zeg het een keer. 0235730393 en uh, dan wint u misschien wel een uh, flesje wijn als u weet waar die uh, ja, vogel, uh, waarom die vogel er uh, nog steeds staat op het Van der Valk Hotel. Dus blijf lekker luisteren hier bij ZM Stanford. entertain you weer zo'n zomers plaatje uptown girl ZFM Zandvoort, het lekkerste show van uw regio. En uh, langzame tijd is het toch uh, weer tijd voor het uh, weerbericht. En uh, jammer, uh, ik zou zeggen. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het wordt vandaag geleidelijk minder zonnig en het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 9 graden en is de wind matig. Windkracht 3. Vannacht is het bewolkt met kans op een regenbui en koelt het af tot ongeveer 4 graden. De komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen hoog in Zandvoort. Het is 13 graden overdag en de temperatuur s'nachts stijgt tot 9 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, windkracht 4. Na het weekend neemt de kans toe en daalt de temperatuur tot 9 graden overdag en 6 graden in de nacht. Tot zover het weer van Weerplaza. zo goed doen, het valt niet altijd mee En hoe je het ook moet doen, je hebt soms geen idee Maar één ding weet ik zeker, als ik mezelf zie Ik ben geen apotheker en jij geen even knie Dus we doen wat we moeten doen, en dat doen we best goed Want ieder hier aanwezig weet wie goed doet, goed ontmoet Is er geen zon, koop op de bon heb je geen brood, sta lekker rood. Neem het ervan zolang je dat kan. Als we bang zijn dat je zo de boot mist. Je steentje, beentje klagen haalt niks uit. Wat zorgen zijn de nagels aan je doodskist. Maar elke glimlach haalt er eentje uit. Het was altijd zo eerlijk en zeker ook oprecht Het maakte mij begeerlijk, begeerlijk nou niet echt Maar nu weet ik wel beter, als je naar achter blikt Het helpt die ene meter, als je de juiste likt Dus we doen wat we moeten doen, en dat doen we best goed Want ieder hier aanwezig weet wie goed doet, goed ontmoet Is er geen zon? op de bom, heb je geen brood, sta lekker op, neem het ervan, zolang je dat kan. Als we bang zijn dat je zo de boot mist, steent je beentje klaar, gehaald niks uit. Want zorgen zijn de nagels aan je doodskist, maar elke glimlach haalt er eentje uit. Als we bang zijn dat je zo de boot mist. Je steentje, beentje, klagen haalt niks uit. Want zorgen zijn de nagels aan je dood. Maar elke glimlach haalt er eentje uit. Maar elke glimlach, elke glimlach. Elke glimlach er eentje uit. That tonight's gonna be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 De Black Eyed Peace hier op ZFM Zandvoort. 106.9 FM. Het is vijf over half twee. Dat betekent dat we nog twintig minuutjes hier op de eten zijn met Zandvoort Lunch. Wilt u op de hoogte blijven van Zandvoort Lunch? Doe dat dan via onze Facebookpagina. Zandvoort lunch even zoeken en dan komt u op ons Facebookpagina. en we hebben een leuke win- en deelactie. En dan kan je mensen opgeven, dat is wel heel erg leuk trouwens, dan kan je mensen opgeven, dat is jammer, die jij een Sinterklaasbezoek gunt. En dan in november, dus over twee weken, maakt Dolly dan in de uitzending bekend wie dat is geworden. Oké, okay, nou hartstikke leuk. Ja, dus ja. win en deel en stuur je verhaal naar ons privé of zet het onder het verhaaltje. U hoeft alleen maar, um, ja, u hoeft alleen maar uh, in ieder geval onze Facebookpagina toe te voegen van uh, Zand wordt luncht. Dit is in ieder geval uh, Zand wordt Lunch van donderdag uh, 31 um, oktober en uh, het is Halloween natuurlijk hè. Uh, er zijn ook diverse Halloween feesten en optochten in Haarlem bijvoorbeeld uh, vanavond. En uh, er is ook een feest vanaf 9 uur in het Wapen van Zandvoort. Waar iedereen terecht kan en natuurlijk komt verkleed of gaat een mee uh, proeven. Dat kan uh, zeker weten met deze Halloween avonden. En op ja. Facebook uh, vind je heel veel leuke Halloween avonden trouwens. Ja, het wordt steeds meer een ding hè, hier in Nederland. dat uh, Halloween uh, ja. Amerika ja. natuurlijk. Ja, zeker. Het wordt zeker, een, het wordt zeker een ding. En ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, toch gezellig. Ja, nee, zeker. En uh, we gaan uh, eventjes uh, naar uh, ja, toch een beetje circuitnieuws. Ja, we gaan inderdaad even naar het circuit. Vertel. Het circuit mag doorgaan met de werkzaamheden op het terrein... om de Formule 1-races de komende jaren mogelijk te maken. Dat is de uitkomst van het kort geding... dat natuur- en milieuorganisaties hadden aangespannen. De natuur- en milieuorganisaties wilden dat de werkzaamheden... op het circuit per direct gestopt zouden worden... ...omdat ze grote schade zouden aanrichten aan de leefgebieden van be twee beschermde diersoorten... ...de rugstreeppad en de zandhagedis. De rechter oordeelde dinsdag dat het circuit het belang van de werkzaamheden voldoende heeft onderbouwd... ...en dat de schade aan de leefgebieden aanvaardbaar is. Dinsdagochtend deed de rechter uitspraak in het voordeel van het circuit. Robert van Overdijk, directeur van zowel Circuit Zandvoort als de Dutch Grand Prix... ...zegt hierover dat door de uitspraak van de rechter nog eens duidelijk wordt gemaakt... ...dat de wet en regelgeving heel serieus wordt genomen door circuit Zandvoort. Ondanks dat anderen graag anders doen geloven, sluit hij zijn reactie af. De reactie van de natuur- en milieuorganisaties bespreken wij aanstaande zaterdag... ...in onze ochtendprogramma Goedemorgen Zandvoort. Dan is de gast Karel van Broekhoven van Rust bij de Kust. Uh, en het volgende nieuwtje, we blijven even bij de Formule 1... De uh, Dutch Grand Prix krijgt mogelijk nog een re uh, rechtszaak aan de broek. Jeetje, alweer? Een groep inwoners van het nabijgelegen Overveen heeft juridische stappen aangekondigd om te voorkomen dat er meer treinen gaan rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Verwacht wordt dat uh, een groot deel van de 300.000 racefans per trein zal komen. Om alles in goede banen te leiden zijn aanpassingen nodig aan de perrons, stroomvoorziening en overwegen. Ook zouden er dan meer treinen moeten rijden. In Overveen gaat dat tot onevenredig veel overlast leiden, zegt een groep inwoners waarvan de spoorlijn langs hun achtertuin loopt. Verder is er vrees dat de overweg aan de weg tijdens het evenement helemaal wordt afgesloten vanwege de veiligheid. De bezorgde inwoners hebben een stichting opgericht die alle juridische mogelijkheden gaat onderzoeken. We sluiten af met, een, uh, met heftig nieuws van afgelopen weekend. Uh, daar is een motorrijder, uh, motorrijder is zaterdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de zeeweg. Iets na 4 uur middags rijdend richting Zandvoort, vloog hij vlak naar de erebegraafplaats uit de bocht en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Politie, twee ambulances en het traumateam kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is gestabiliseerd en met spoed naar het VMC gebracht. De weg. Richting Haarlem is tijdelijk afgesloten geweest wegens sporenonderzoek. Wat een gedoe allemaal, hè, eigenlijk. Met die Formule 1 bedoel je? Ja, nou, niet het ongeluk is natuurlijk ook wel een gedoe, maar vreselijk. vreselijk maar vooral, uh, ja. maar uh, er is zoveel negativiteit, dat het eigenlijk juist positiviteit uh, moet opleveren. Zou dit ook bijvoorbeeld zijn, hè? rondom de Amsterdam Arena, daar zijn ook zo huizen... He, als, uh, over de voetbalwedstrijd, of toen de komst van de Amsterdam Arena... of het Olympisch Stadion, of wat dan ook. Wat Dat denk is jij? er ook allemaal gekomen. Ja? Denk ik, ja. Toen, toen uiteindelijk wa wa wa wel. was jij er nog niet. Nee, uiteindelijk uh, gebeurt het denk ik wel. En uh, is er toch altijd wel een manier waarop... Uh, beide partijen een beetje tevreden gehouden kunnen worden. Maar uh, de verbinding... Uh, de treinverbinding vooral tussen Haarlem en Zandvoort moet gewoon goed zijn als je zo'n Formule 1 uh, wil organiseren. Ja, nee, zeker. zeker. En daar en... Moet, uh, daarmee moet de samenwerking juist met omliggende gemeentes, denk ik, ook wel uh, uh, goed zijn en duidelijke afspraken worden gemaakt. Maar het, is inderdaad, het evenement is hartstikke leuk, dus uh, laten we het daar ook over hebben over de leuke kant van de Formule 1 over zes maanden alweer. Zes maanden, dat, dat is eigenlijk toch ook wel snel? Zeker, zeker. Nou, we gaan lekker even muziek weer draaien... en zometeen zijn we weer bij u terug met heel veel muziek en informatie... hier op de Zandvoorts Radio. Ik moet nog even wennen dat hij automatisch stopt hier, uh, de muziek. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, dit is nog steeds Zandvoort luncht hier op ZF. We Zandvoort en wij uh, draaien lekkere muziek. En we hebben heel veel informatie. En uh, Jelmer, ja, ons vaste item, het liedje van de sidekick. Vertel, wie, wie heb jij dit keer uh, uitgekozen? Uh, nou, ik ben laatst naar een film geweest. Uh, Maleficent 2. Dat is een Disney film die uh, onlangs is uitgekomen. Hoe was die? Uh, hij was leuk, echt een Disney-film. hartstikke. Maar vooral de 4D-ervaring in de bioscoop was heel erg leuk. Ik had hem eerst al een keer gewoon gezien in een zeg maar normaal format. Maar daarna dus in 4D gezien. En dat is echt een ontzettend leuke ervaring om aan te raden. Het kaartje daarvoor was ook niet heel veel gek duurder dan een gewoon kaartje. Ja, je had dan echt ervaring, de stoelen bewegen, bewogen mee. Uh, je hebt wind in de, in de zaal, waardoor je als het, het is echt op de seconde na is het zeg maar gesynchroniseerd met de film. als een beest nou, of uh, als een filmacteur nou in 4D een scheet laat, ruik je het dan ook? Uh, er was geen uh, uh, geur uh, echt uh, als effect. Hij gaat maar... er ook nog wat serieus op in. Ja, nee. <laughs> ja. Nou, weet je wat bijvoorbeeld wel heel leuk was? Of nou ja. ja, heel gaaf. Dat is ook voor actiefilms, nou was dit niet echt per se een actiefilm, maar uh, als iemand in zijn rug werd geschoten of zo... dan uh, voelde je dat ook in je stoel. Voelde je zo'n prik in je rug. En echt alles op de seconde na... was een heel, uh, heel bijzondere ervaring uh, om mee te maken. Maar het was dus de film Life in 2. En daar is eigenlijk de... Je hebt altijd zo'n liedje na een film in de bioscoop... Ja. die ze tijdens de credits draaien... waarin iedereen eigenlijk wegloopt. Maar dus jij bent in je stoel je tijd... blijven zitten? Nou trillend. Ja, ja, inderdaad. Totdat tot dat, dat liedje het zijn best altijd wel goede liedjes en ook gewoon door ja. bekende artiesten altijd en de linking ook ja natuurlijk. zoals Die sloot af met Elton John natuurlijk van uh, Never Too Late uh, in de bioscoop ja maar ook uh, maar het houdt natuurlijk door uh, Beyoncé uh, ja inderdaad ja die was dan wel tijdens de film oké dus, die, oh, okay. dus uh, maar voor dit nummer wat ik heb gekozen dat heet You Can Stop the Girl uh, die werd dus aan het einde afgespeeld Het is dus een mooi nummer die goed bij de Disney film past en dat is jouw liedje van de sidekick ja. Nou, dat is niet jouw liedje van de sidekick hoor je. Ja. Dit is jullie liedje van de sidekick. Wennen, ja. wennen, wennen. Van de sidekick ja. Op Sirebem Lekker nummer hoor. Weet je wat uh, grappig is? Nou, dat is grappig. Dat mijn een computer vastloopt. Oh, nou dat is minder grappig. Nee. Het is echt ongelooflijk. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nou, maar we gaan het even hebben over het internet. Ja, zeker inderdaad. Want, uh, internet bestaat 50 jaar. Ja, 29 oktober inderdaad. Ja, 29 oktober bestond het internet vijf jaar. Uh, vertel daar eens wat over, want jij hebt daar wel een, een leuk feitje over, toch? Ja, even kijken. Uh, precies 50 jaar geleden, twee dagen geleden, op 29 oktober 1969... maakten de eerste twee computers verbinding met elkaar via ARPA... nee, ARPANET, moet ik zeggen... Uh, de voorloper van het internet. Een van de grondleggers zegt teleurgesteld te zijn over hoe inter internet zich heeft ontwikkeld. Uh, de eerste gekoppelde computers stonden in Californië. Ze waren gebouwd door drie vaders van het internet: Bob Kahn, Leonard Kleinrock en Vint Cerf. Uh, de wetenschappers werkten aan een project van het Amerikaanse ministerie van Defensie, ARPANET genaamd. Uh, even kijken. Hun student uh, Charlie Klein was degene die de eerste online boodschap stuurde. En vanaf de universiteit van Los Angeles stuurde hij een opdracht... naar een computer honderden kilometers verderop. Op een universiteit in Stanford bij San Francisco. Die boodschap moest uit vijf letters bestaan. Ja, dat is een heel apart ja. verhaal. Welke letters ja. waren dat, in eerste instantie? Uh, na, twee, het ging nee. na twee letters ging het al mis... In eerste instantie waren dat de twee letters... Uh, even kijken, zie jij hem? Nee, ik zie nee. het niet. De, de boodschap was uh, dat het uit vijf letters moest bestaan. Login werd dat uiteindelijk. Ja, dat wel. Uh, maar na twee letters invullen ging het wel mis. De computersystemen liepen vast. Iemand had een fout gemaakt in de code. Een uur later was dat herst maar Een uur later was dat hersteld. Er werd de verbinding alsnog gelegd. Ja, er werd loog gestuurd. Ja, ja, ja, ja, ja. Het lukt klein om in te loggen op een computer honderden kilometers verderop. Dat was, uh, dat, dat, dat was dus het uh, echte begin van het internet. Ja, wow, hè? Nou, het verhaal gaat natuurlijk veel uh, verder. En dat is zeker op Google uh, te vinden ja, hoe het zeker. al gaat. Zeker interessant om dat te weten. Ik heb het uh, van de week gehoord bij uh, Bo op RTL4... Elke, elke werkdag om half elf wordt dat uitgezonden. Ja. heeft meer kijkers nodig, dus daarom noem ik het even. Maar <laughs> uh, uh, ja, zo klonk die verbinding. Well, ik moet even wat uitzetten voordat ik de verbinding kan laten horen. Even kijken hoor zo. Uh, ja, de eerste verbinding. Dit, zo klonk de eerste verbinding. Vroeger de verbinding. Ik heb het toch meegemaakt hè, hoe je dit moest inloggen. Jij niet. Zo moest je verbinding maken op het internet. Ja, en toen waren we... Er... Ja. En dan was het altijd zo... Dat vroeg aan mijn moeder... Mam, mam, mag ik op het internet? Ja, dan moet je wel even inbellen. En na tien minuten... Ja, stop je, jongen. Want het kost wel heel veel geld, werd er gezegd dan. Dat kost het ook, want je be betaalde per tik. Dus net als je vroeger belde... Moest je per, eh, ja, per minuut betalen. En dat okay. gebeurde ook met het internet. Dus als je zat je een uur op het internet... Was je ook een uur... Niet bereikbaar. Ja. Grappig, hè? Ja, dat, interessant. Dat wist ik helemaal niet. Nee. Nou, weet je wat, wat ik ook zo leuk vind? Lange Frans en Baas B zijn weer terug. Hè? En die hebben het liedje Het Land van ongetoverd tot het Land van Vriendschap. En uh, bij hetzelfde programma Bo was dat ook. En uh, dit is uh, eigenlijk, denk ik... Uh, bijna het laatste nummer van deze uitzending. Maar we gaan draaien. Even. Het Land van Vriendschap van Lange Frans en Baas B... hier op ZFM Zandvoort. Oh ja, die vogel hè? Die kan nergens naartoe gaan. Hij kan nergens naartoe gaan. Nee, ik kan het nee, goed vertellen. Die, <laughs> foto, die vogel van het van ja, Valk Hotel. Ja. Waarom zit hij nou op dat hotel? Ja, ja omdat, omdat hij nergens hij naartoe toe kan. kan. Ja, dat was het. Ja, ja. uh, Sorry, ik, ik, nou. ben er, ik zit er nu maar nee, in. Nee, wij hebben nog gewonnen. Hè, die, uh, ja, wij gaan yes. die flesje wijn opdrinken, dames en heren. Volgende week uh, zijn wij er weer. Dit was, is het laatste nummer van ZFM Zandvoort hier. Oh, niet het laatste nummer van ZFM Zandvoort, door mij. Het laatste <laughs> nummer van dit programma, voor vandaag gelukkig maar ook. U gaat zo meteen uh, luisteren naar het geluid van ZFM. En... Um, ja, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, volgende week uh, maandag is Dolly Tapierik er weer met haar uitzending. En dan uh, geeft zij weer kaartjes weg uh, voor uh, ja, die kerstfair. Dus dan kan u gewoon lekker weer bellen naar de studio. Zaterdag worden ze trouwens ook weggegeven bij Rob en Albert Jan. Want die zijn weer terug uh, vanaf twee uur hier op de radio. En uh, vanavond hebben wij uh, Zandvoort aan het woord uh, van het... Van uh, onze Bastiaan Tornet. En uh, Ger Loogman met uh, Lopen met Loogman. Dat is echt een heel leuk programma. Geloof ik, begint hij om zeven uur. Dus lekker luisteren hier bij ZFM Zandvoort. U hoort uh, ja, het land van het land van. Doei doei! Voeg ons vooral toe hè, op Facebook. Ja, doen hè. Doei. Ja, waarom sta ik op het dak? Omdat <laughs> ik nergens op het dak toe kan. Oké. Okay. Kom uit het land van Anne Faber en Michael P.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 Het land waar je doorheen scheurt in drie uurtjes.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 Land, zelfs een gaaf in de hand Je hebt altijd jezelf nog En dat is geen straf Geniet van elke seconde Dat pakt niemand je en af Van ZFM. ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM. ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van...